Het is middernacht, het begin van zondag 6 mei. Helene Ekker met het NOS-journaal. Bayern München heeft voor de vijfde keer in zijn geschiedenis... de Europa Cup 1 veroverd. In de finale van de Champions League op Wembley... won Bayern met 2-1 van Borussia Dortmund. De winnende treffer werd kort voor tijd gemaakt door Arjen Robben. Het was voor Robben met Bayern de derde finale van de Champions League... maar de eerste die hij met Bayern won. Vorig jaar miste Robben een strafschop in de finale met Chelsea.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 Elke week interview ik iemand hier vanuit het College Hotel te Amsterdam. Iemand die even op een kamer tot rust mag komen. Even tot zichzelf. En ja, vandaag hebben we echt een jong en aanstormend politiek talent. Hij was ooit uh, bij de jongerenclub van de CNV de voorzitter. Hij was ooit bij de SER het jongste lid. En nu is hij één van de vier kamerleden van GroenLinks. Ik heb het over Jesse Klaver. En hij zit hier achter de kamer van... De deur van kamer 101. En jij wel, 101, goedenavond, is de bruidsuite hier in het ja. Kort Hotel. Want ik weet natuurlijk dat jij onlangs getrouwd bent. Ja, dus Ik klopt. ga jou even, wacht, ik zet mijn glazen en wat mijn wat champagne neer. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Getrouwd man. Kijk, ik heb ja. glazen meegenomen, ja, champagne. Super. Ik neem aan dat je vrouw, moet ik zeggen, voilà, bijzonder goede avond. Ik, eh, ik ben Patrick. Ik heb uh, glazen meegenomen en een, uh, en een glaasje om te proosten op, uh, jullie, uh, op jullie geluk. Nou, het is heerlijk. Hoe uh, was de trouwdag? Ja, super. Het was uh, 3 mei, dus ik weet niet of je nog een beetje herinnert hoe het weer was. Maar wij stonden die week daarvoor stonden we op met uh, weer uh, op je telefoon bekijken... kijken en gingen we naar bed en het regende alleen maar. En de dag zelf was het gewoon 20 graden. En we trouwden in de tuin bij mijn schoonouders, dat was het feest. Ja, dat was super. Alle mensen van wie we hielden waren erbij. Nou, top. En hoe voelt het om getrouwd te zijn? Ja, uh, heerlijk. Het is, uh, het is de allermooiste en leukste vrouw van de wereld. Dus dat ik daar getrouwd mee mag zijn, is, uh, ja, is te gek. Um, en ik hoorde dat jij op huwelijksreis, of dat jullie op huwelijksreis zijn geweest naar Amerika, uh, ja. New York en Washington. Ja. Uh, waarom wilde jij graag naar Washington? Ik heb, ik heb iets met Amerikaanse politiek. Uh, vind ik ontzettend interessant en boeiend. Dus ik wilde heel graag... de, de West Wing is mijn favoriete serie ever. Prachtig, hè? Ja, dat is, is fantastisch. Dus ik wilde heel graag die stad eens, uh, eens zien. En uh, ja, New York, dat, dat, moet zo, dat moest zo bruisend zijn. En zo apart. En zoveel culturen bij elkaar. Dat, we, dat wilden we ook allebei heel graag eens meemaken. Echt, echt beleven. Dus daar zijn we... Let op geluid, ja. hè? Oh, ja, ga weer. Prachtig. Dus dat, dat wilden we gewoon graag eens meemaken hoe, uh, hoe dat was. Dus zo eigenlijk uh, de keuze om, uh, om die twee te combineren. Ik bedoel, als je dan toch... Ik hou niet zo van vliegen. Dus als je dan toch een tijd in het vliegtuig zit... dan mag gelijk uh, allebei meepakken. En als we het dan over Washington hebben... wie zijn jouw uh, politieke helden uh, in Amerika? Um, John of, waren? of John F. Kennedy. Uh, dat vind ik een... Uh, uh, ik ben ooit... Toen ik geïnteresseerd raakte in politiek... ben ik eigenlijk begonnen met zijn boek te lezen. Of eerst met wat uh, laffe biografietjes, weet je, die dunne, dunne boekjes. Maar uiteindelijk ben ik eens beland bij zijn boek Portretten van Moed. Profiles in Courage. Waarin hij beschrijft hoe senatoren in de Verenigde Staten... hoe zij moedig waren en tegen de stroom in hun rug recht hielden... en stonden voor hun waarden en principes. En daar beschrijft hij ook in. Dat uiteindelijk gaat het niet om hoe mensen mij nu beoordelen... maar hoe mijn kleinkinderen me in de over twintig uh, of dertig jaar zien en kunnen zeggen... ik ben trots op mijn opa, omdat hij toen en toen dit en dit heeft gedaan. En dat, dat raakte mij zo... daar ben ik zo door geïnspireerd over, ja, zo moet politiek zijn... dat ik dacht, dat wil ik doen. Dus jij bedrijft politiek voor je kleinkinderen? Eigenlijk wel. Nou, in ieder geval Kijk. een glaasje. Ja, ik kom ook ja, maar even wel. aan jou. Jij zit op het bed, fantastisch. Klein glaasje. Je mag eigenlijk niet, natuurlijk mag het wel. Proost, Pro ja. het is radio, mensen. <laughs> Uh, op jullie, uh, op jullie uh, Waarom ben je op hem gevallen? <laughs> o jee. Uh, ja, waarom niet? <laughs> uh, omdat hij de leukste en de liefste van de hele wereld is. Als en... hij het zegt, moet ik het natuurlijk terug <laughs> En uh, hoe heeft hij jou gevraagd? Oh, dat was wel, dat is een leuk verhaal wel. wel uh, dat was wel heel bijzonder. Ik kwam terug van vakantie. Ik was met zijn vrienden op vakantie. We hadden vakantie gepland. Uh, en uh, hij kon niet mee, omdat hij campagneleider was. Dus ik ben met zijn vrienden op vakantie geweest. En we kwamen terug. En hij nam me mee naar het strand. S'avonds, midden in de nacht eigenlijk. We kwamen laat terug. En ik dacht, hij wil eigenlijk nooit naar mijn bij het strand. Hij wil eigenlijk nooit naar het strand. En hij nam maar mee naar het strand. En het was die week uh, in augustus met al die vallende sterren. En hij had champagne bij zich. En uh, het was heel bijzonder. Nu is hij uh, uh, naar Washington geweest, samen met jou. Hij gaat daar voor uh, John F. Kennedy naartoe <laughs> en voor de Amerikaanse politiek. Is het wel leuk om die huwelijksreis met hem te maken? Uh, kijkt hij niet de hele tijd naar CNN? Staat zijn Blackberry de hele tijd aan? Hoe was het? <laughs> het was de eerste vakantie dat niet zijn, uh, zijn Blackberry de hele tijd aan stond. Um, en uh, het stond ook al heel erg op mijn lijstje. Uh, ik heb Engels gestudeerd en ook Amerikanisch vakken. En uh, ik, uh, ik, uh, ja, ik wilde dit ook al heel graag. Dus wat dat betreft uh, uh, ja, was het voor mij ook helemaal goed. Hij zegt van nou, ik ben geïnspireerd door John F. Kennedy. Wat zie jij uh, van hem terug, uh, uh, uh, wat hij geleerd heeft van uh, John F. Kennedy? Uh, de, de, de gedrevenheid, denk ik. Het altijd... Uh, ook al ben je op vakantie ook al ben je net getrouwd het altijd met politiek bezig zijn en altijd nadenken uh, hoe kom ik verder hoe, uh, hoe kan ik mijn idealen realiseren voor mezelf maar voor, uh, ja, voor het land en uh, ik denk dat dat het belangrijkste is ja. Maar is dat ook niet heel moeilijk om getrouwd te zijn met een politicus... die altijd maar gedreven moet zijn en altijd maar na moet denken van... hoe moet het verder met het land? Ja, absoluut. Uh, of tenminste dat getrouwd zijn uh, daarmee... dat weet ik nu natuurlijk nog niet zo heel goed. Maar uh, van daarvoor... Uh, uh, ja, dat is af en toe lastig. Maar ja, uh, yeah, het is zo. En ik zou het ook niet anders willen. Heel mooi. <lacht> nou, Jesse, uh, je vrouw spreekt mooi over jou. Maar het schept ja. natuurlijk ook uh, uh, verwachtingen. Um, maar laat ik beginnen met uh, een nummer wat ik voor jou heb uitgekozen. Uh, dat gaat niet zozeer over jullie huwelijk... maar dat gaat meer misschien over het uh, huwelijk uh, van jou... Uh, samen met GroenLinks. Dus okay. uh, luister daar eerst maar naar. Het is een nummer ben van benieuwd. de Guus Meeuws. Ah, Twee op de schouw en een vuur voor de kou. En vuur doet haar best, maar het wordt het niet. Wij wonen hier net, hier staat ons hemelbed. We slaan. De scheur in je hart Niemand zei dat het eenvoudig zou zijn Niemand heeft beloofd dat het vanzelf zou gaan Wij zijn bijzonder en jij bent het waard als ik vet tot de lucht is geklaar Een liefde verzonnen, de toekomst begonnen. De waarheid is harder, maar niet minder mooi. Dus moeten we strijden, ons hart laten leiden. En soms mag je rusten, maar opgeven. ...tot de lucht is geklaard. Oh, hard is jouw zwijgen, je schreeuw om wat aandacht. Ik voel veel te goed, dat ik nu iets moet doen. En jij moet me helpen de honden te stelpen. Ik twijfel voor twee om iets tot als een zoen. Okay. Ja, dus Brabant, dan kan jij het natuurlijk uh, voluit meezingen. Ja, ik, uh, ik moest me inhouden. Ik dacht, de microfoon staat natuurlijk open. <laughs> is ik, fantastisch uh, nummer. Draaide Guus Meeuwis voor uh, Jesse Klaver, uh, Een van de vier kamerleden van uh, GroenLinks, en ik draaide dit uh, voor jouw huwelijk uh, met uh, GroenLinks. Ja. Klopt het een beetje? Ja, ja. Ik geloof dat je dat wel kan. Uh, ik geloof dat je dat wel kan zeggen. Ik vind het een heel toepasselijk nummer. Ik heb het. Heel vaak geluisterd, maar nog nooit met deze, met deze, met deze blik luisteren. Ik weet niet of dat een goede uitdrukking is. Maar nog nooit met, op deze wijze. Want hoeveel vechtlust moet je hebben... om uh, onderdeel te zijn op dit moment van GroenLinks? Uh, veel, denk ik. Maar op dit moment is het heel rustig. Maar de, er zijn momenten geweest dat je wel heel veel vechtlust moest hebben. En heel zeker moet zijn van je zaak om, uh, om door te gaan. En jij spreekt het uit, het is nu rustig... Is dat goed of is dat niet goed? Ik denk dat dat voor een... Voor, ik, hou niet, ik, ben, ik, wil altijd, ik wil altijd beweging. Uh, en het is goed dat er, uh, dat er nu rust is. Maar we werken ook heel hard om weer beweging te krijgen. Maar wel een, mooi, een positieve beweging. Een beweging die vooruit gaat. Maar is dat niet het probleem momenteel bij uh, GroenLinks? Er wordt zo weinig bewogen. Ik hoor jullie zo weinig. Als je, als, als je zulke klappen hebt gehad... dan moet je niet denken dat je... Directe weer staat en volledig uh, die, de, de, de, de, dat die bewegingen er weer is. Maar dat, daar werk we aan en uh, al rustig aan. De, hoe zeg je? Ik ben ontzettend ongeduldig. En het gaat me nooit. <laughs> ik er achter me wordt gelachen, maar het gaat me nooit snel genoeg, maar tegelijkertijd moet je ook uh, heel veel geduld kunnen hebben en kunnen zien in wat voor fase je zit. En denken oké, okay, het komt wel. Het komt wel. Maar jij bent ongeduldig. Jij wil vooruit. Ja. En het gaat nu niet vooruit. Nou, dat zou ik niet zeggen. Maar de, de, je wil altijd, je wil altijd dat, het, dat het nog sneller gaat. Maar gaan, het gaat stapje voor stapje gaat het iedere keer beter. Maar uh, is het niet raar dat uh, juist in, in, uh, in tijden van oppositie... Mm -hmm. uh, oppositie voeren tegen een kabinet, VVD, Partij van ja. de Arbeid... dat we zo weinig horen van GroenLinks? Um... Ja, ik, ik wilde bijna gaan bestrijden. Ja, je hoort ons wel. Nee, als jij dat zegt dat je te weinig van ons hoort, dan betekent dat dat we gewoon nog harder moeten werken om dat geluid. Hè, om, zodat je ons wel hoort. Dat je uh, weet waar we voor staan uh, en wat wij belangrijk vinden. En daar slagen we dus niet, niet in en dan moeten we nog harder werken. Volgens mij zit uh, in het woord GroenLinks de term Groen. Ja. En zeker uh, uh, in deze coalitie VVD, Partij van de Arbeid. Merk ik weinig van groen. Dus ik zou bijvoorbeeld op, uh, op een punt als het gaat om schaliegas veel meer van jullie verwachten, veel meer uh, uh, jullie willen horen. Ja. Hoe komt het dat jullie het niet goed over het voetlicht krijgen? Um, goede vraag. We, proberen, we zitten daar volop. Juist als het gaat over saligas, als je ziet hoe de PvdA daar wel en dan weer niet wil boren. En uh, we proberen daar veel aandacht voor te vragen, juist ook niet alleen in tegen een kabinet te zijn en zeggen, het is niet goed wat daar gebeurt... maar de toekomst van Nederland ligt niet in het boren naar saligas. De toekomst van Nederland ligt in kiezen voor duurzame energie. Uh, en dat, pro dat probeer je over het voetlicht te brengen. En nou ja, als je dat niet voldoende hoort, dan, dan, dan, slaag je, dan slaag je daar niet voldoende in. Ik denk dat dat ook te maken heeft met dat als je uiteindelijk maar vier zetels hebt... Uh, als partij, en dan wordt het ook wat moeilijker om die stem te laten horen. Dus moet je soms, soms wat harder uh, roepen, soms, uh, soms slimmer... Uh, ja, en ik hoop dat dat in de komende tijd alleen maar beter wordt. Baart het je zorgen? Uh, dat heeft het me wel gedaan, maar nu niet. Ik zie, als ik zie wat voor energie er weer, weer bruist... en uh, welke, hoe we met elkaar bezig zijn... en als team functioneren dan heb ik het niet alleen over de, de, de Tweede kamerfractie, maar ook hoe we met, met al die lokalo's, alle mensen die, die lokaal actief zijn... de eerste kamerfractie in Europa, hoe dat wordt samengewerkt... Dan heb ik heel veel vertrouwen in. Maar het heeft me wel eerder zorgen gebaat. Ja. En wanneer was het voor jou op een dieptepunt dan? Wanneer ik het heel moeilijk was, net voor, de, net voor kerst. We hadden. Uh, ik was de hele zomer. Uh, was, was een campagne geweest. Dan werk je dag en nacht. Um, dus zelfs mijn vrienden heb ik zonder mij. Op, en Jolijn zonder mij op vakantie uh, laten gaan. En dan komt daarna. Uh, hadden we nog, uh, nog wel wat gedoe met. Uh, uh, met uh, hoe zeg je dat? <laughs> nou ja, met, met Jolande en. Hoe dat toen liep en hoe dat vooral ook niet liep. En dan, dan blijf je na een campagne, normaal heb je dan even rust, maar het bleef maar doorgaan. Um, dus toen was ik gewoon op. Mentaal en fysiek ben je dan op een gegeven moment is het, gewoon, is het klaar. Dan ben je zo moe. En ik zie van nature altijd lichtpuntjes, altijd. Maar toen was het even dat ik het niet meer, niet meer zag. Dus de week voor het recess, het kerstreces, was ik ook gewoon echt ziek. Gewoon fysiek, kon ik niet meer. En dan zie je het even niet meer zitten. Maar goed, dan heb je drie weken reces. Heb ik ook echt niks gedaan. En dan, komt het, dan, is, het weer, dan is de positiviteit er weer. En dan komt het weer goed. Zag je het ook met GroenLinks niet meer zitten toen? Nee, dat heb ik nooit gehad. Ik heb het wel zeg maar, meer over... Jeetje, hoe moet ik dit nog doen? Zeg maar, dat je jezelf gewoon niet meer vooruit kan slepen. Omdat je zo... Je bent zo moe. Je bent, je bent zo gesloopt. Aan, aan, aan alle kanten. Uitgewoond, zou ik willen zeggen. Uh, maar met GroenLinks, daar heb ik, altijd, uh, daar heb ik nooit aan getwijfeld. Daar, nee. Er is op een gegeven moment waren er wel van die geluiden, ja, moet GroenLinks nog wat door? Of wat? Daar, ben, daar heb ik nooit toe behoord. Dus ook niet op het moment dat ik het zelf persoonlijk heel zwaar had. Helemaal niet. Ik heb altijd. Nou ja, ik heb ooit. Ge, ik heb gekozen voor deze club om, om, om een reden. En die reden is onverkort van kracht. Namelijk iets achterlaten voor je kleinkinderen. Iets achterlaten voor je kleinkinderen. Maar dat, en om dat concreet te maken, is. GroenLinks is een partij die, voor mij, toen ik moest kiezen, of moest kiezen... toen ik, echt tussen mijn zestiende en mijn achttiende, zeg maar... was ik gewoon een jongeman met meningen. Over hoe de wereld eruit moest zien. En opa die zei, eh, politiek is niet alles, maar alles is wel politiek. En je moet een keuze maken voor een partij. Want dat is hoe we in Nederland zijn georganiseerd. En je mag tegen de instituties vechten wat je wil. Eh, maar je moet ook, je kan niet aan de, zij, aan de zijlijn blijven staan. Dus toen ben ik een gaan lezen van verschillende politieke partijen. En uh, GroenLinks sprong daar voor mij uit, omdat ze het om twee redenen... één, we hebben niet één ideologie stond daar, maar wel enkele idealen. En dat de manier waarop zij naar de economie kijken... zo fundamenteel anders is dan, dan hoe het nu is ingericht. Hoe alle partijen zo'n beetje blijven kijken naar de economie vanuit het perspectief... we moeten maar zoveel mogelijk met elkaar groeien... zonder je af te vragen waar draagt, waar draagt die groei toe bij... Uh, wat, ik bedoel, als er meer auto-ongelukken gebeuren, als meer mensen uh, roken... Uh, als er een uh, uh, uh, als er, als, als er milieu wordt vervuild, dan groeit de economie ook. Maar is dat nou wat het leven de moeite waard maakt? Is dat nou waar je als overheid op moet focussen? Of moet je proberen het zo in te richten... dat mensen de meeste kans hebben om een, gewoon een prettig leven te hebben? Ja, Maar daar zeg je het goed. want dat, ik, ik, ik, Je hebt de TED-talks bij Paul Witteman... Uh gewonnen. Je had een prachtige TED-talk. ging ook over je opa. ging ook over deze idealen. Het ging ook over mensen. He? Het ja. zit in mensen. Ja. In mensen moet het gebeuren. Ja. Jij hebt voor GroenLinks gekozen. Maar juist in die tijd hebben de mensen van GroenLinks je toch ook in de steek gelaten. Hoe bedoel je dat? Nou, De fractie viel uiteen. Het is niet vrij gespeeld. Ik had vorig jaar het over Diebe hier in de mm -hmm. uitzending. Het, het was een moeilijke tijd. Ja. Uh, Jolande Sap is... Uh, uh, uh, nou, die is volgens ja. mij ook moe gestreden, die was misschien nog wel moeier dan jij uh, Zeker, met kerst. Ja. En uh, uh, ja, je, ik kan me voorstellen dat je ook teleurgesteld kan zijn in mensen. Um, ja, maar dat kan ik niet zo zeggen over die tijd. Um, ik was voor toen, ook niet op dat moment dat ik echt moe was... was ik, was ik vooral, met, dat klinkt misschien heel egoïstisch, maar vooral met mezelf bezig. Je, ik, ik kon aan niks anders meer denken dan aan hoe moe ben ik. <laughs> dus er was gewoon geen ruimte voor iets voor iets anders. En mij is altijd geleerd om te kijken... wat is de invloed die je zelf ergens op hebt. En als je gaat kijken... of andere mensen gaat kwalijk nemen wat jou overkomt... Weet je, ik heb geen controle op wat anderen doen... maar wel op wat ik, wat ik zelf kan. Dus het zit niet in mij om anderen iets, iets kwalijk te nemen. Maar het is niet vrij wat er gebeurd is. Ja, dat heb ik al zo vaak, dat heb ik al zo vaak gezegd. En dat, is, dat, ligt nu, dat ligt nu zo... Wat voor, het is nog echt niet eens zo heel lang geleden... maar voor mijn gevoel zo ver achter me... Het is gebeurd, maar verder. Jij was de campagneleider. Ja. En het mooiste wat er in die campagne is gebeurd... is je huwelijksaanzoek. Dat was een heel mooi moment, ja. <lacht> ja. ja, dat was het mooiste. Het ja, maar... was alleszins het meest vruchtbaar, maar, denk ik. Nee, maar laat ik wel zeggen. Uh, Jolijn vertelde over dat ik altijd politiek bezig ben. Ik, uh, ben en altijd met... Okay, hoe kunnen we uh, nieuwe ideeën ontwikkelen? Uh, hoe, kunnen we, uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de ideeën die je hebt over de economie, hoe breng je dat over het voetlicht? Hoe zorg je ervoor dat we Nederland echt veranderen? Dat mensen in beweging komen. Maar uiteindelijk is dat wat er echt toe doet... zijn de momenten dat je met de mensen bent die je, die je lief hebt. Dat, er staat boven, dat staat boven alles. Dat, dat, dat, dat, ja, dat, dat, niet echt, dat is niet echt machismo-leiderschap, misschien... Waarin, uh, waarin ik nu zou moeten zeggen dat uh, de zaak altijd voor het meisje gaat. Dat gaat het bij mij. Dat wil ik niet dat het daar altijd, dat, dat, dat, dat zo is. Dat zijn altijd de mooiste momenten. Ja, je zegt het mooi. En ik vind het ook mooi dat je zegt... dat heeft mij enorm veel zorgen. Als ik maar ik maakte me zorgen vlak voor kerst. Uh, wat is de omwenteling geweest? Waarom zie je nu uh, uh, veel meer kleur in GroenLinks? Nou, ik, nee, ik, ik heb altijd kleur... dat is juist het punt wat ik maak. Ik heb altijd die kleur in GroenLinks gezien, ook, ook voor kerst. Ik, daar, daar heb ik nooit over getwijfeld. Uh, ik was gewoon moe. Ik was gewoon kapot. En wat mij heeft geholpen is dat ik een weekje ben gaan skiën. En dat ik met kerst gewoon bij familie was en met Jolijn was. En even niks. Gewoon even Jesse kunnen zijn. Gewoon niks. Uh, wat, waarom het nu goed gaat. Ik denk dat, wij, uh, dat de partij heel veel dank verschuldigd is aan Bram van Ooyek. En de manier waarop hij uh, het leiderschap van de partij op zich heeft genomen. Waarin hij ons eerst heeft geprobeerd in rustige vaarwater te brengen en nu weer vol overtuiging ons probeert vooruit te trekken. En uh, ik denk dat dat heel belangrijk is geweest. Ik ga even naar je vrouw toe. Oh, je bent nagels aan het lakken. Heel goed. Uh, ik was ook hier al zo lekker. Uh, hoe was hij toen hij vlak voor kerst eigenlijk ja, uh, op was? Uh, niet leuk. <laughs> niet leuk. Uh, echt helemaal gesloopt. Niet alleen uh, lichamelijk, maar ook wel... Um, hij was ook wel toch wat gedesillusioneerd... En uh, dat had ik nog nooit meegemaakt. Dus dat was wel schrikken. Dat, uh, dat er niks meer uit zijn handen kwam, maar dat er ook niks meer uit zijn hoofd kwam. Hij is altijd bezig en altijd... Uh, hij heeft altijd haast. En als er dan ineens <laughs> niks meer uh, komt... En, uh, en als hij niks meer wil en geen plannen meer maakt... Wat had hem was... zo lam gelegd? Alles, het, het hele jaar. Die, die campagne die begon, uh, of tenminste voor ons, niet, niet per se de campagne, maar het, het, de, noem je dat? het proces, dat begon uh, rond deze tijd vorig jaar. <lacht> en uh, wij hadden een huis gekocht in februari en uh, wij hadden in eerste instantie gedacht, nou we doen dat rustig aan. Uh, maar wij kwamen in dat huis en toen gingen we toch maar alles strippen. En uh, we konden er eigenlijk nog niet eens wonen, maar we woonden er. En we hadden geen douche, geen keuken, geen, helemaal niks. <lacht> en we gingen er wonen. En Jesse ging op um, uh, provincie uh, Iedere avond na zijn normale werk uh, uh, twee afdelingen bezoeken. <lacht> en uh, dat was al heftig genoeg. Toen die hele zomer, we zijn dus met z'n tweeën zijn we één week op vakantie geweest. Hij heeft gewoon de hele zomer... Nou ja, het zal geen honderd uur per week zijn geweest, maar, maar wel gewoon zeven dagen aan het werk. Maar voor wat? En, nou ja, goed, daar ga ik niet over. Nee, ja, voor wat? We, we kennen allemaal de, ja. de, de uitslag van de verkiezingen. Nee, ja, dat is zo. Ja. enorme nederlaag. Ja, ja en toch was het, uh, uh, is het voor Jesse niet, uh, niet voor niks geweest, denk ik. Was wel, voor ons samen was het heel belangrijk om er doorheen te gaan, maar politiek gezien voor Jesse was het ook. Ja heel belangrijk ik uh, als ervaring om dat mee te maken. Ja, ja. dat denk ik ook. De Eén, dat je... Uh, ja, ja, en een... En, en, en, en, en, uh, dat uh, en, dat, uh, dat, nou, dat gezegd ervaringen. zijn. Ja. Aan, Aan wie lag het wel? Nee. <laughs> nee. <laughs> en, kijk, en samen een, een, een, een huis kopen. Wat helemaal, een huis uit 1900, wat we helemaal moesten verbouwen. En, um, uh, en een campagne. En alles, alles tegelijk. En daar gewoon eigenlijk heel goed samen door, doorheen komen... Uh, en daar heel veel ja, elkaar, elkaar heel goed leren kennen. Het was niet, al, altijd, was niet altijd roze geur maar, uh, maar daar heel goed doorheen komen eigenlijk. Jullie zijn ja, uiteindelijk toch getrouwd? Is, dus we zijn bedoel, getrouwd, ja. ja. ja dat, dat is... En jullie wonen in het huis? En we wonen er. Dus eigenlijk is, is alles goed gelukt, behalve jouw campagne? Nee, maar ik weet, wat, wat, weet je wat ook gaaf was? was maar vind je dat kan. de campagne mislukt is? We hebben de verkiezingen niet gewonnen. Maar ik ga nou niet zeggen dat, dat wat, wat daar mislukt dan is. We hebben gewoon keihard ons best gedaan. En wat het... Maar je bent ook keihard op je bek gegaan. Ja, we hebben verloren. Ja, knetterhard. Uh, maar waar ik aan terug. Want dat was, wij sliepen op een groot aerobed. in de huiskamer. En de ene helft was, was afgescheiden door een tafel, zeg maar. Die we zelf hadden gemaakt van een, een tafel. op... Uh, een deur op. Uh, op schragen. En uh, uh, wij sliepen aan de ene kant. Aan de andere kant lag gewoon allemaal bouwmateriaal. En ik waste me s ochtends in een tijltje. omdat uh, de, de douche het niet deed. Ja, hoe cool is dat verhaal om later je kleinkinderen te vertellen? En we hebben dat gewoon en dat ging allemaal. Was gewoon te doen en het relativeert ook de luxe waar we de luxe hotelkamer. We nu zitten met een heerlijke Cremant. Het relativeert ook alles dat je eigenlijk heel veel aan kan als het als het allemaal op je afkomt. Relativeert en dat, uh, relativeert dat ook het verlies? Uh, nee, het, het re, weet je toen ik wat me altijd is geleerd toen ik toen ik klein was of toen ik op school zat, dan vroeg mijn moeder. Als ik thuis kwam met een negen, heb je je best gedaan? Dan zei ik: oh ja, Makkelijk. Topografie of zo. Of aardigskunde of maatschappij. Niet. Geschiedenis was ik heel goed in. Dan zei ik: Nee, zei ik, heb je het niet goed gedaan? En als ik voor wiskunde, waar ik slecht in was, een vijf had gehaald. Of misschien net een zesje. En ik zei: Ik heb me, echt, ik heb me suf geleerd Ik heb echt mijn uiterste best gedaan. Uh, dan zei ze: Dat is goed. Dan moet je de volgende keer nog beter doen. En ik weet dat we allemaal, iedereen, knetterhard heeft gewerkt in die campagne om er het beste van te maken. Um, echt. Alle beste. Het is gewoon niet gelukt. En dat is voor mij voldoende constatering. Twijfel je nog wel eens over het voortbestaan van GroenLinks? Nee, nooit. Nee. Ook niet als je de peilingen van u ziet? Nee. Weet je, als je als politicus gaat focussen op peilingen, dat is waar ik altijd dat is waar ik kritiek op heb, op anderen. Dat ik boos ben omdat ze maatregelen nemen omdat ze denken: dit ligt nu niet lekker. He, of uh, we moeten het hier maar niet over hebben, want de kiezer die, die pikt dit niet. Uh, dat vind ik laffe politiek. En waarom zou ik dan nu gaan twijfelen aan het voorbestaan van mijn partij? Omdat we laag staan in de peilingen. Nee, we zijn harder nodig dan ooit. Want Wat is dan jullie toegevoegde waarde momenteel? Wat ik denk dat op dit moment onze toegevoegde waarde... of wat eigenlijk altijd onze toegevoegde waarde is, is wat ik, waar, waar ik mee begon. Die fundamentele kijk op hoe je je economie of hoe je je samenleving zou moeten indelen. Waarin het eigenlijk bij bijna... Een beetje alle partijen voortdurend gaat over... We moeten de alleen over, we moeten de begroting op orde krijgen. Want als we volgend jaar die 3%-norm halen, dan zal het wel goed gaan. Maar dat zegt niks over de kwaliteit van je samenleving. Uiteindelijk is een begroting het sluitstuk. Je moet zorgen dat dat klopt, natuurlijk. Maar het gaat erover dat mensen in, in geluk met elkaar samen kunnen leven. Dat ze kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Dat is volgens mij waar het om gaat. Ja, maar om deze idealen uit te dragen, zeker... Jij als raspoliticus, je bent nog, nog onder de dertig... maar je hebt al in de SER gezeten, je bent voorzitter geweest van de CNW... Uh, moet er op jou en je partij gestemd ja. worden. Ja, en daar werken we hard aan zodat dat weer gebeurt. Ondertussen gaat er een telefoon. Zo, en die zou uh, je af. Je werkt er hard aan dat het gebeurt. Uh, wanneer denk je dat uh, GroenLinks echt weer mee kan spelen? Kijk, je, bij de volgende, je hoopt gewoon dat we, nu lang, dat we nu langzaam herstel gaan laten zien. Maar ik, heb daar, ik, probeer niet, ik probeer er niet te veel over na te denken wanneer dat dan zou moeten zijn. Maar vooral gewoon bezig te zijn met het nu hard werken... en zorgen dat onze ideeën en plannen over het, dat we die over het voetlicht brengen. Ik ben bijvoorbeeld nu heel hard bezig met het aan, aan de orde stellen van Nederland als belastingparadijs. Dat, er, dat, dat, dat het mogelijk is dat grote multinationals... een gemiddelde Nederlander betaalt 39,5% belasting... En een multinational die zijn geldstroom via Nederland leidt, leid, betaalt dus de 1 of 2, misschien 3 procent belasting. Ik vind het dat heerlijk dat je erover begint. Uh, want uh, dit speelde deze week heel erg. Ja. En ik heb jouw 10-punten plan uh, uh, gezien. Ja. En vandaag kwam de SP ook met een 8-punten uh, ja. plan. Ja. Dus ik ben benieuwd, de volgende partij zal waarschijnlijk met een 6-punten plan. Uh, Vier, twee, ja. uh, um, het stond ook groot uh, op de voorpagina van de, van de Volkskrant over hoe weinig een grote ja. multinational als Apple uh, uh, betaalt aan belastingen. Uh, hoe wil jij die strijd aangaan met de grote multinationals? We hebben het over Apple, Google, ja. uh, Starbucks, ja. uh, Amazon, uh, Walmart, ja. noem maar op. Doe niet te knipperen met je ogen, daarbij begint het. Daarmee begint het. En door uh, ze keihard aan te pakken in de publieke opinie. Deze bedrijven zijn, hebben een lobby. Een lobbymachine, dat, daar, word je, uh, daar word je bang van. Als je, die hebben zoveel mensen rondlopen die, die in Den Haag, niet alleen in Den Haag, maar ook in Brussel, op alle plekken waar besluiten worden genomen, de boel beïnvloeden. Uh, maar er is één ding wat, uh, wat, wat veel gevaarlijker voor ze is dan welke besluitvorming in Den Haag dan ook, en dat is het publieke debat. En wat mijn toegevoegde waarde, of wat de toegevoegde waarde van GroenLinks ook is, want daar vroeg je net ook naar, als een kleine partij kan je ook agenderend zijn. Wij zijn met dit onderwerp misschien al tien jaar bezig. Dat is niet plotseling opgekomen omdat het in het nieuws kwam... dat die bedrijven zo weinig betalen. Daar zijn we al, al ontzettend lang mee bezig. En nu komt het in het nieuws en nu komt er veel samen. En Nu pakken we die bedrijven gewoon genadeloos aan. Uh, en zie je dat er een druk gaat ontstaan op die bedrijven... om toch belasting te gaan betalen. Of om in ieder geval transparant te zijn... over waar ze, belasting, uh, waar ze die belasting betalen. Um, nou, Dat dachten, ze in, dat dachten ze in Brussel ook. Uh, ze gingen er deze week over praten. Ja. Uh, ze hebben het onderwerp niet eens gehaald. Uiteindelijk uh, hebben ze het gehad over uh, uh, uh, Luxemburg en Oostenrijk... die hun ja. bankgeheimen uh, ja. op, op moeten geven. Dat gaat gebeuren. Maar als het dan gaat over de grote multinationals... Ja. Uh, daar zijn ze niet eens aan toegekomen. Nee, dat, en bewust, maar... Dat is een belangrijk punt wel. Nee, wat er wel is binnengehaald... Kijk, ik vind, waar ze het niet over hebben gehad... is dat noemen ze belastingconcurrentie. Hoe wij in Europa ervoor zorgen dat we als een gek... die belastingtarieven, het VPB, dus dat is de venusgasbelasting, hoe hard dat naar beneden gaat. Maar wat wel is gelukt, is dat country-by-country country reporting is ingevoerd. Dat betekent zoveel als dat grote multinationals moeten gaan rapporteren... in een jaarverslag hoeveel winst ze maken in welk land... en hoeveel belasting ze daarover betalen. En dat, is, vind ik, een he dat, dat klinkt heel klein en iets heel technisch... maar dat is een ontzettend belangrijke stap op weg naar meer transparantie, zodat de uh, maatschappelijke organisaties... maar ook politici kunnen kijken, hey, hoeveel betalen die bedrijven? Waar betalen ze belasting? Betalen ze belasting? Hoeveel is het? En zo kunnen we ervoor zorgen dat het publieke debat maar door blijft gaan... en dat de druk op die bedrijven zo groot wordt... dat ik voldoende politici in Den Haag kan overtuigen... en in Brussel, dat we de wetgeving moeten aanpassen. Want uiteindelijk, als je een politicus wil overtuigen... Dan moet je die politicus niet aanspreken, dan moet je zijn kiezers aanspreken, want dat is waar hij naar luistert. Jij bent kiezer en je hebt zelf een iPhone, zag ik? Ik heb een iPhone. ja. Ik drink ook wel eens bij. Ik ben in Amerika <laughs> heb ik bij de Starbucks koffie gedronken. Uh, die marketingmachines van ja. zowel de Starbucks en van de Apple uh, en van Walmart en, en, en noem maar op, die zijn enorm. Ja. Uh, hoe ga, ga jij het uh, publieke debat omdraaien? zodat je uh, de grote marketing- en lobbycampagnes... van deze grote multinationals uh, gaat omdraaien? Eén, als ik, als ik nu zou zeggen dat alleen ik dat zou kunnen... dat zou... Dat ik ben een radertje in het geheel. Ik ben de, de, de politieke tak, of een, een, ja, onderdeel van die, een onderdeel van die politieke tak. Hoe, hoe ga je het voor elkaar Maar, maar ja. je, ziet, je ziet dat bijvoorbeeld uh, organisaties als Oxfam Nova, Tax Justice... Die zijn, die zijn met dit onderwerp bezig. Um, ik zelf probeer het en de... de, de de beste manier om het te doen, denk ik, is om zonder blad voor de mond te spreken... en deze bedrijven aan de schandpaal te nagelen op het moment dat dit gebeurt. Ik, onder andere, een van de zaken die we de komende weken zullen proberen te organiseren in de Kamer... daar wil ik, zoek ik een meerderheid voor, is om een hoorzitting te organiseren. In Amerika en in, uh, in Engeland hebben ze, uh, ze zo'n hoorzitting gehad. In Amerika was het een aanfluiting, vond ik. Daar gingen, de, ja, ja. Daar, daar gingen ze het hebben over... Kan je ervoor zorgen dat mijn appjes, dat ik ze minder vaak hoef te updaten? Nou, je, kan het, je kan het een aanfluiting vinden, maar de, de, de topman van, van, van Apple... Ja, die, ja, die was gewoon heel slim en heel creatief. En die zei gewoon van, ja, luister, maak belasting net zo eenvoudig als Apple-apparatuur. Ja, dat... En daarmee kreeg hij wel eigenlijk de lachers en de opinie op zijn hand. En dan ja. stond de Amerikaanse uh, uh, uh, overheid weer... Uh, Drie, drie doelpunten achter. Maar daar, hadden, maar daar hadden ze doorheen moeten prikken. Maar goed, in Engeland deden ze het heel goed, vond ik. Ja, daar hebben, ze... ga, zet je koptelefoon ja. op. We hebben een klein stukje van, uh, ja. van het uh, Engelse debat. Wij gaan luisteren naar uh, mevrouw Margaret uh, Hodge. Zij is uh, lid van de Labour-partij. En zij geeft hier even de Google-topman een, <laughs> een veeg uit de pan. Is the customer right? In respect doing business. When they do business with you, they're doing business with the UK-based team. Well, they is are the doing customer business. right they're or doing, wrong? They are, yes, they're doing business with the UK-based team, but I stand by everything I've said about It, how they, they, they, they buy advertising. They think the UK-based team is selling to them. Are the they UK, right or wrong? The UK-based team are selling, but they are not closing a transaction. No money is changing no, the billing, hands. We all relevant. accept the billing is in Ireland, but they, but they are being sold to by London. But that's the, the, key thing, the key thing from an HMRC perspective. is not the description, it's the... Function and it's the money that changes. So Google's Ireland, right, and the rest of the, the world technology... is wrong. Don't get me irritated I because this... I get really irritated. All you're being asked for here, you're a company that says you do no evil, and I think you do, do evil, in that you use smokes and mirrors. I don't to think avoid it's a matter of but I think. Ja, Margaret Hodge uh, in Engeland uh, <laughs> tegen de Google ja. Ja, fantastisch. ja, fantastisch. Kan fantastisch. dit ook in Nederland nee. dan? Dit is dit past totaal dit wat je hier ziet. Um, dat heb ik nog nooit meegemaakt in het parlement. En past niet in, onze, in de cultuur, zal ik maar zeggen. Die in ons, parlement, uh, in ons parlement heerst. Op de manier zoals zij het doet. Briljant. Um, maar ik denk niet dat dat helemaal past bij ons. Uh, ik uh, spreek met Jesse Klaver van uh, GroenLinks. Die wil uh, grote multinationals uh, aanpakken. Uh, hoe wil jij het dan aanpakken? Nou ja, ik zou, ik zou ook graag een hoorzitting willen in Nederland. Wat wij vaak doen als we, dat, als we een hoorzitting hebben... dan nodigen we ook allerlei experts uit. Volgens mij moeten we ook de bedrijven uitnodigen... die gebruik maken van dit soort, uh, van dit soort constructies. En we zullen ze ondervragen. Maar Welke bij, zijn dat? Ik zou, wie ik ook zou willen Bijvoorbeeld ja? is ABN, Amro. Dat, ABN dat is een, AMRO. dat is een Nederlands bedrijf. Ja, Shell? Uh, Shell ook. Ja? Dus ik zou de Nederlandse bedrijven willen vragen... waarom zij gebruik maken van die constructies. Maar wellicht ook... Um, en dat, Er zijn een legio die je daarvan kan kiezen. Het kunnen natuurlijk ook de internationale bedrijven zijn... die Nederland gebruiken als, uh, als doorvoerland. En wat ze nou werkelijk aan toegevoegde waarde aan Nederland komen brengen. Nou, en dan kan je kiezen uit zo'n beetje ieder groot merk. Ik, een aantal mensen deden mij de suggestie om uh, de Rolling Stones uit, uh, Rolling uh, Stones uit te en nodigen. YouTube, die en U2, ja, ja. dat, dat verleek ze een goed idee. Ja, uh, allemaal uh, brievenbusmaatschappijen alle die hier gewoon uh, ja. Ja, uh, weinig belasting hoeven te betalen. Ja, niks eigenlijk, dat, dat, dat kan je... Dat kan je ik bedoel, 0,001 procent of zo, kan je geen belasting noemen. Maar waarom krijgen we dat niet veranderd? Wij kunnen ons belastingtarief in Nederland toch gewoon aanpassen? Um, ja, maar het ligt hem niet alleen in het tarief. Het zit hem niet alleen in of je nou 20 of 30 procent belasting vraagt. Het gaat er ook over de grondslag. Uh, dus waar heb je de belasting over? En bij de Rolling Stones gaat het over royalties. Dus zij hebben hun, hun rechten hier gestald. Nee, dus maar mijn, het is natuurlijk, ik snap ook wel, kijk, als wij het gaan aanpassen dan gaan ze een brievenbusfirma in België oprichten. Ja. Of een brievenbusfirma in, uh, in een ander land... Ja. Waar, waar ze weinig uh, belasting hoeven te betalen ja. of een constructie kunnen bedenken. Dus het moet volgens mij via Europese wetgeving. Daar ben ik het mee eens, maar... Nee, niet maar. Ja, wel maar. Dus? Het moet, het moet, je moet het Europees recht sterker nog. Ik denk dat je het boven-Europese moet regelen. Dat je het eigenlijk in, in uh, een OESO-verband, dus met de, met de rijkste landen van de wereld, zou moeten afspreken. Oh, dus over 50 jaar ben moet ik, het pas gebeuren. Ben ik mee eens. Nee. Want wil je internationaal iets voor elkaar krijgen, dan zul je als land voorop moeten lopen. En wat er nu wordt gezegd, door vooral ook de VVD bijvoorbeeld en door al die grote bedrijfstelsels, ja. Nederland kan hier wel maatregelen opnemen, maar dan gaan we gewoon ergens anders naartoe. Nou, ga er maar ergens anders naartoe. En ik hoop dat de druk daar net zo groot wordt en dat jullie de hele wereld over worden gejaagd. Ik wil niet, ik, je hebt ook nog zoiets als een, een en dan wil ik niet heel uh, uh, bij de oud-links klinken, maar een morele standaard. Als je nu ziet dat ontwikkelingslanden 400 miljard, de, de, de zijn inschatting, dat 400 miljard euro mislopen per jaar, omdat er constructies zijn waardoor multinationals de belasting ontwijken. Dat er een bier, uh, biermerk is, Sap Miller, die in Ghana uh, biertjes brouwen... maar die het merk in Amsterdam hebben gedeponeerd... zodat ze daar geen winst maken op papier... en dat ze al die winsten via Nederland laten lopen. Dat is niet de manier waarop ik mijn geld wil verdienen. Daar ben ik het helemaal mee eens. En ik snap ook uh, de morele standaard en ik snap ook uh, je ideaal... Ja. Maar je moet het ook voor elkaar weten te krijgen. Ja. En als jij zegt van oké, okay, ik wil het direct mondiaal gaan re uh, regelen. Ja. Dus dan denk ik bij mezelf oké, okay, dan uh, ja. moet het uh, Verenigde Naties of dat ja. soort. Dat, dan, nou, dan zijn we nog wel even zoet. Maar de... Krijgen we het eerst in Europa voor elkaar? Is er afgelopen week uh, uh, in Europa uh, er is over gesproken, wordt er genoeg gedaan? We krijgen het alleen in Europa gedaan. Daar krijgen we het alleen gedaan als er landen zijn... die als eerste initiatief nemen. Het grootste gevaar van welke discussie dan ook... of dat gaat over belastingontwijking, klimaatverandering... is er ook zo een dat we zeggen, ja, nee, maar... Wij willen wat duurzamer produceren, ja. maar ja, dan zullen andere landen dat ook moeten doen. Wil je in internationaal verband wil je zorgen dat daar echt iets gebeurt... dan zullen de landen moeten zijn die koploper zijn. Die laten zien, dit is onze standaard. Dit is wat wij willen en we pikken het niet als belasting wordt ontweken. We pikken het niet als, als bedrijven te veel vervuilen. En wij gaan deze normen stellen. Dan zul je zien dat andere landen daarop gaan volgen... en uiteindelijk zul je tot besluitvorming komen. Dus de enige manier... Om wat ik uiteindelijk zou willen dat het Europees is geregeld, dus als boven Europees. Dat begint heel klein in Nederland. Dat begint in die kaastol op het Binnenhof. Dat wij daar met elkaar de moed hebben om te besluiten. Het begint te bij zetten. GroenLinks. Het begint... Kleiner kan, bijna nee, maar niet maar meer. Het... Ha, ha, ha. Ja, het begint bij ons. Ja. Ja, de, je hebt de lachjes hier op je hand. Maar het publiek op het net vindt die Ja. Het begint bij ons. Ik snap het, het, het maakt me niet uit waar het begint. Uh, maar mij gaat het om over wanneer het uh, Geregeld is. En uh, als ik nu al zie hoe moeilijk het is om het in Europa geregeld te krijgen, want waar jij naar streeft is een uh, veel concretere Europese regelgeving. Ja, zeker. Een veel uh, grotere Europese eenwording. Ik, ik, ik geloof dat de toekomst van Nederland, dat dat ligt in, in een veel sterker Europa, waarin we uh, ook de democratische controle bijvoorbeeld veel beter regelen, zodat dus mensen die er echt Echt direct een parlement kunnen kiezen. Uh, en niet alleen op het Nederlands hoeven te stemmen, dat ze direct een president kunnen kiezen. Maar dan hebben we het ook over fiscale eenwording. Jazeker. Over uh, sociale uh, afspraken, sociale ja. eenwording. Ja. Uh, gewoon een federaal Europa hebben we het dan over. Dan, dan heb je het over een, over een federaal Europa. En over welke toekomst hebben we het dan? Hebben we het dan over uh, volgend jaar of over uh, vier ik, jaar? Ik, ik, denk dat, ik denk dat daar de toekomst van Europa ligt. Maar ik denk dat, dat, dat we het nog spreken over een periode van 20, 30 jaar... waarin dat nu vormgegeven uh, uh, zal worden... en waarin dat zijn beslag zal moeten krijgen. Maar uiteindelijk gaat het erom en dan kom je ook weer terug op... je moet ongeduldig zijn. Ontzettend ongeduldig, vind ik als politicus. Uh, maar je moet ook in gedachten houden... Oh ja, ik ben maar een klein onderdeeltje in die geschiedenis. Ik wil, ik wil deel uitmaken van die geschiedenis. En het twintig jaar op een mensenleven is misschien lang... maar in het bestaan van, van een land of van een Unie... is het maar een, is maar, een heel klein, is maar een heel klein stukje. En we moeten proberen onze bijdrage te leveren... zo goed en zo kwaad als het gaat... aan, aan, die, aan het vormgeven van die geschiedenis. Is het op dit moment een raar uh, standpunt... om te streven voor een federaal Europa... Voor, voor meer eenwording in Europa, ik vind dat dat een heel goed standpunt op dit moment is. Uh, er is heel veel kritiek op Europa en dat snap ik. Europa staat ontzettend ver van mensen. Uh, als je de verhalen hoort over kannetjes olijfolie... die dan niet meer in, in restaurants geschonken worden. Ja, het, waar gaat het over? Ridicul. Waar, ga, ja. waar gaat het over? Ik snap heel goed dat mensen daar, uh, dat mensen daar problemen... of dat mensen denken, ja, waar ga, dit gaat nergens over... Dat je ziet dat er in Europa uh, landen moeten worden gered... waarvan je denkt, wat gebeurt er met dat geld? En waar komt dat vandaan? En het zijn al die bankiers die er een zootje van hebben gemaakt... en nu moeten plotseling landen uh, voor, elkaar, uh, voor elkaar op gaan draaien. En ik betaal daar belasting voor. En hier wordt bezuin. Ik snap al die emoties heel goed. Maar je moet beseffen dat Nederland een kleine postzegel is in de wereld. En dat het, ons, het land zoals we dat nu kennen ook pas 200 jaar uh, bestaat. En dat landen en naties altijd in beweging zijn geweest. En Dat die Europese Unie, ik denk misschien wel het beste is wat ons de, ons de afgelopen 60 jaar is overkomen. Europa, daar is, het zijn allemaal kleine landjes. We hebben elkaar altijd de tent uitgevochten. Altijd. En nu hebben we 60 jaar al, behalve dan de, de Balkan uh, uitgevochten, of niet 60, maar we hebben de Balkan daar gelaten. Hebben we al heel lang leven we in vrede met elkaar in Europa. En voorspoed. En, en in voorspoed. Maar ik ben, ik, ik ben, uh, ze, ik, zeggen, ik ben net 27 geworden. Um, dus zoveel van die geschiedenis heb ik nog niet meegemaakt, maar wel de verhalen. Mijn opa heeft het bijna het loodje gelegd in de hongerwinter. Um, uh, ik heb boeken gelezen over hoe het is gesteld geweest in Europa. Jij kent de verhalen en uh, jij kent de geschiedenis en je hebt idealen. Ja. Zie jij dan momenteel wel bij de goede club? Het uh, is interessant dat je het zegt dat momenteel, er is, je, je moet. Ik denk dat je als politicus moet proberen niet te gevoelig zijn voor, um, voor trends. Dus dat je denkt: ja, nu. nu word zei... jij bijvoorbeeld ooit uh, staatssecretaris van Europa? Dat, dat weet ik niet of ik dat word. En dan moet je ook niet mee bezig zijn in de zin van wat is mijn positie over uh, in de toekomst. Je hebt idealen, daar probeer je aan te bouwen en maar je wilt iets bereiken. En ja, en ik, we gaan er alles aan doen om GroenLinks bij de volgende verkiezingen veel beter te laten scoren. Zodat het gewicht van wat wij nog zeggen in het parlement, dat dat toen, dat je daar dat je meer dat er meer handjes van GroenLinks, maar. Dat zullen we zien wanneer dat gebeurt. Als je zo'n klap hebt gehad, dan zijn we nu eerst bezig om voor te zorgen gewoon weer bij de volgende verkiezingen het vertrouwen van de kiezer terug te vragen. En als wij voldoende vertrouwen krijgen... dan zijn we ja, helemaal snap, klaar om te gaan regeren. Dat snap ik allemaal, maar dit moet jou toch enorm frustreren. Ja, maar... Jij bent een groot talent. Je bent nog geen dertig jaar. Uh, je hebt plannen, je hebt uh, ideeën. Je uh, bent uh, uh, uh, slim, intelligent. Je hebt uitstraling. Maar zit je wel momenteel op de juiste plek? Ik zat op de juiste plek en ik zit op de juiste plek. Het gaat niet over dat... Het zit hem in dat momenteel. Ook als het even, ook als het even minder gaat... dan moet je niet van de wijs laten brengen. En... Ik, ja, het zit niet in mijn aard om gefrustreerd te zijn. Ik ben wel ongeduldig. Energie. tuurlijk ben ik ongeduldig, ontzettend. En al die energie die daarin zit, in dat ongeduld, die probeer ik in mijn werk te stoppen. En die probeer ik, posit die probeer ik in positiviteit om te zetten. Maar heb jij genoeg geduld om uh, te, wachten, te wachten, te wachten, te wachten? Verkiezing op verkiezing op verkiezing op verkiezing totdat GroenLinks een keer meeregeert? Dan ga je ervan uit dat het nog verkiezing op verkiezing op verkiezing duurt. Maar ik heb, ik heb geduld. Uh, en uh, ik probeer al mijn ongeduld te stoppen in mee te bouwen aan, aan deze partij. Aan de idealen. Uh, en aan het terugwinnen van het vertrouwen van die kiezer. En uh, daar heb ik ook vertrouwen in. Het komt goed. Dan terug even naar die, uh, uh, die, die Margaret Hodge. Die ja. we net hoorden. Die zo'n prachtige ja, veeg uit de pan gaf aan, aan de Google-topman. Zou jij die rol niet willen en kunnen spelen? In zo'n hoorzitting bedoel je? Ja. Uh, het lijkt me fantastisch. Ik vind dit mooie politiek. Ik vind dat dit hoort bij de rol als volksvertegenwoordiger. Ik denk niet dat het bij het, bij het karakter van het Nederlandse parlement past. Maar we gaan ze wel degelijk Wat mij betreft gaan we ze uitnodigen... Je hebt daar wel een meerderheid voor nodig. Dus ik heb wel een aantal partijen meer nodig... die we moeten achter zo'n initiatief moeten krijgen. Daar werken, we de, daar werken we aan om daar een meerderheid voor te krijgen. Wat mij betreft gaan we ze uitnodigen. En zeer stevig aan de tand voelen. Dus eigenlijk wat we hadden met de commissie De Wit... over uh, uh, de bankencrisis, ja. uh, Eigenlijk een soort van uh, commissie Jesse Klaver. <laughs> uh, ja. En dan scherper. En dan de multinationals... die hier ja. in uh, Nederland en in Europa... Ja. en eigenlijk mondiaal uh, te weinig... Uh, morele standaard ja. betrekken wat betreft het ontwijken ja. van belastinggeld. Ja. Ik ga jij aanpakken, uitnodigen. Ik zou het Commissie de Wit was een parlementaire enquête. Dat zou ik het niet gelijk willen noemen wat wij gaan doen. Maar die hoorzitting gewoon mensen uitnodigen in het parlement en ze stevig aan de tand voelen. En ik vind het iets te veel eer voor mezelf om die commissie de Commissie Klaver te noemen. Maar ik ben er wel graag lid van, van die commissie. En uh, ik ga ze uh, knetterhard ondervragen. Maar komt hij er? Wat, ja, die, ik ga daar alles doen dat hij er komt. Dus ja, hij, hij komt er. Uh, je hebt daar een meerderheid voor nodig. Maar dat is waar ik me voor inspan, om ervoor te zorgen... om al die anderen te overtuigen dat dat moet gebeuren. Maar je je ziet... hebt de SP al mee. Je, zi... je hebt de SP mee, maar je Ik ziet... kan, kan me niet voorstellen dat de Partij van de Arbeid... dit ook uh, een slecht idee nee, vindt. Je, je gaan ook mee. Precies, maar je ziet bij de Partij van de Arbeid en bij de VVD... die zitten allebei in de regering... daar zie je een, een soort van angst voor die grote bedrijven... die daar langskomen en zeggen... Als het zo doorgaat, dan vertrekken wij. En daar wil ik meer ballen zien. Dat ze zeggen: oh ja joh, gaan we op deze manier beginnen. Dat zullen we wel eens zien. Jullie bepalen hier niet de agenda. Wij. Dus ik ga ervan uit dat die hoorzitting er gewoon komt. Wanneer? Dat zal dan binnen nu en een week of drie zijn. De commissie klaver de commissie waar Klaver deel van uitmaakt. En wie, wie moet anders de kar gaan trekken? Wie moet anders uh, de, de, de Margaret ik, ik, Hodge zijn? De Nederlandse het, het, Margaret Hodge? Nee, nee, zeg even neem maar, dan, wie? Geef een naam van, ik neem bij mezelf. Ja, die kan het ook. Nee, maar er zit er, ik kan er heel veel namen ja. geven uit de commissie met wie ik zit. Ik zit met Helman de Peers, met, Piers, met uh, uh, Ed Groot... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, mijn collega van, uh, uh, van de SGP. Ik bedoel, er zijn genoeg, Carola Schouten. Uiteindelijk gaat het, moet je... Moet je proberen om het niet alleen om, om jou te laten draaien, of dat te denken dat je de enige bent die iets kan. Ik ben een radertje in het geheel, en ik doe er alles. Ik geef alles wat ik heb, geef ik om voor te zorgen dat ik uh, idealen weet te bereiken, dat ik dit soort bedrijven weet aan te pakken. Komen ze? Maar uh, damn right. We gaan ze wat mij betreft publiekelijk uitnodigen. Laat ze dan maar weigeren. Zelfs, weet, weet je, ik probeer ook in in, in uh, slecht nieuws het goede nieuws te zien. Zelfs als ze weigeren, laat ze dat maar uitleggen. Zelfs als ze dat weigeren En dan nodigen ze de volgende keer gewoon weer uit. De kunst is om nooit te stoppen. En dan zitten ze daar. En wat is de prangende vraag die je wil stellen? Wat mij betreft is de vraag... waarom kies je voor deze, waarom kies je voor deze ontwijking? En dan de winstcijfers kan je erbij pakken. Je hebt zoveel winst gemaakt. Hoeveel meer winst wil je nou nog meer maken? Ik wil niet de techniek in over maar welke constructie is het dan... En, en met welke accountant regel je dat. Weet je wat zij gaan zeggen? Ik wil weten, omdat wat, zit het kan. wat zit daarin? Ze zeggen, omdat het kan. Maar dat, omdat het... Ik zou, ze, ze gaan waarschijnlijk zeggen, ik ben een slechte uh, bedrijfsleider... Uh, als ik dit soort... Bedoel, het is, net als, uh, dit is gewoon winstmaximalisatie. Dat is wat ze doen. Maar dat en dat... En ik hoop dat ze het zeggen. Want dan hebben we een mooi gesprek. En, een, en ook een, een, een, een debat en een goede ondervraging. Omdat ik daar juist bij stil wil staan. Winstmaximalisatie... Waarom? Wat draagt dat bij? Heb je meer mensen aangenomen? Zijn er in Nederland, want je doet dat via Nederland, doe je de belastingontwijk... zijn er meer mensen aan het werk gekomen? Of zijn er in dat derde wereldland waar je zat, ik noemde Ghana... is ja, daar de welvaart toegenomen? Ik heb verantwoordelijkheid. af te leggen toegenomen? aan mijn aandeelhouders en die nee. willen dat. Je hebt verantwoording ook voor de wereld waarin je leeft. En dat, dat aspect dat vind, wil ik daar veel meer in terugzien. En ik ga ze niet alleen maar vragen om een soort van morele verantwoordelijkheid... Ik hoop ook dat dat in, als ze deze antwoorden geeft... dat dat het inzicht geeft bij mijn collega-parlementariërs... dat er veel strengere wetgeving nodig is... en dat de belastingtarieven omhoog moeten... en dat de mogelijkheden om de belastingen te omzeilen... dat we al die mogelijkheden via de wetgeving gaan dichten. Dat is wat ik hoop dat, daar, dat we daarvoor meerderheden gaan vinden. Dat is waar ik aan werk. Het zit hem op twee sporen. Je moet als politicus niet alleen denken dat je de wereld verandert... door middel van wetten. Natuurlijk! Je moet ze ook zorgen dat, ze, dat, dat de wet zo is... en dat de belastingwetgeving zo is dat ze het niet kunnen. Maar ik wil ook het gesprek hebben over waarom ben je op aarde? Wat, wat, wat is het doel van je bedrijf? Je hebt ook een verantwoordelijkheid voor de wereld waarin je leeft. Dat jij, ik vond dat, die Mark, dat, dat Marcus Wartje dat heel goed zei... tegen, ik geloof dat Thomas van Amazon was. Zei, maar je, mensen bestellen ja. een boek en je gebruikt de wegen als je, om die boeken ja. te bezorgen. Ja. Het gaat over het besef dat je met belastinggeld... dat wij daar dingen voor doen voor de samenleving als geheel... Ook voor die grote multinationals. En ik ben het beu om in een samenleving te leven... waarin het alleen maar gaat over winstmaximalisatie. Nee, maar... Waar het alleen maar gaat over geld. En zo, ik denk als heel veel jij met een bevlogen politicus bent... zo krijg je straks topmannen uh, tegenover je die ook bevlogen zijn. Die willen ook het beste doen. En die doen het beste uh, uh, vanuit hun ideologie van hun mm -hmm. bedrijf. Ja. Dus dan krijg je twee idealisten tegenover elkaar. Ja, prachtig. Laat dat botsen daar. Laat daar die verschillen duidelijk worden. En ik hoop, dat, dat, en ik hoop dat, dat, ik, dat ik daar zo overtuigend ben, dat hoop ik, dat ik mijn collega-parlementariërs zover weet te krijgen dat we ook overgaan tot wetgeving uh, die het niet meer mogelijk maakt voor deze, uh, noem het deze bedrijfsidealisten uh, om de belastingen te omzeilen. Wetgeving in Nederland en in en Europa. In Europa, zeker. Maar je moet in Nederland beginnen, want dat is echt. Ik ben een Europeaan, daar hadden we het net over. Ik vind dat we van alles op Europees niveau moeten regelen. Maar als je dat niet begint in Nederland, dan kom je er nooit. Je moet gewoon ergens beginnen. Ik eh, kijk ernaar uit, naar jouw commissie, de commissie Klaver. Ik, ja. zie, ik zie het als spannende televisie, dus uh, dat is ook mooi. Dat is, uh, ja. dat is alleen maar goed. Ja, ja vanuit je vak. Uh... Uh, over spannende televisie, over naar uh, spannende radio. Want ik uh, schenk uh, nog een glas uh, goede, uh, de wijn in. En jij gaat me dan vertellen welke plaat je hebt uitgekozen en vooral waarom. Ja, AT van uh, Giovanotti. En dat is Jolijn vertelde, we zijn vorig jaar een, een klein weekje weg geweest naar... Sicilië en Ik ben echt uh, ik ben verzot. Ik loop ook uh, even naar jou. Wil je ook nog een klein slokje? Zo, alsjeblieft. Ik, uh, ik ben verzot op, uh, op Italië. En op, uh, uh, op het eten, op de mentaliteit, op de mensen, op het weer. En daar hadden wij een autootje gehuurd. Een Fiatje 5. Uh, en op de fiscale uh, regels. Uh, via... <laughs> Proost. Proost. Een Fiat 500. Uh, en dit nummer was daar op de radio. Dus... Iedere keer ook in de campagne, als ik dan, als, dan draai ik dit nummer heel vaak en nog steeds thuis, s ochtends, s avonds of wanneer ik er ben, dan zet ik hem hard aan of als ik op de fiets zit naar de Kamer, dan uh, luister ik hiernaar. Dan denk ik weer even terug aan Sicilië. Dan draaien we dit nummer speciaal voor de heer en mevrouw Klaver. Ja. A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore A te che io ti ho visto piangere nella mia mano Fragile che potevo ucciderti stringendoti un po' E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano Prendere in mano la tua vita e trascinarla in fal. A te che mi ha insegnato i sogni e l'arte dell'avventura. A te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei. Sostanza dei giorni miei. Sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sognine, sostanza dei giornini, a te che non ti piaci mai, e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano. Ja, het uh, favoriete nummer van uh, Jesse Klaver en zijn, uh, zijn vrouw Jolijn, uh, pas getrouwd. Ja, we veeden hem even weg. Uh, maar iedereen kan ook de versie van Guus Mio's natuurlijk gaan ja. beluisteren. Ook <laughs> mooi. Uh, want een mooi we nummer. hebben nog maar weinig tijd. En ik wil natuurlijk ook even vragen... Jesse, als je dan toch zo'n bevlogen politicus uh, bent... en je denkt vooral aan, uh, aan, aan visies en idealen... waar ben jij over tien jaar? Over tien jaar dan hoop ik dat ik nog steeds, uh, op het, uh, dat ik nog steeds in Den Haag mag zijn. Als wat? Als politicus. Ja, maar... Uh, ik vind, wat wil je ik, worden? Ik, ik, ik, vind, ik, ben, ik ben geworden wat ik wilde worden. En dat is volksvertegenwoordiger. Ik vind dat echt het. Uh, ik vind dat zo'n ongelooflijk mooi vak. Uh, en daar wil ik uh, heel, goed, heel goed in zijn. En als je vraagt waar wil je dan over die waar wil je over tien jaar, waar zijn nou over tien jaar echt willen, willen zijn, dan hoop ik dat, dat we het voor elkaar hebben gekregen. Dat de overheid niet alleen maar probeert te sturen op een cijfer voor economische groei. Maar dat we echt breder durven te kijken naar... hoe is het gesteld met de samenleving? En dat de overheid stuurt op... en dat een overheid echt de sturing durft te geven aan een land... en niet ieder jaar met andere plannen komt... om een begroting op orde te krijgen... maar met plannen komt om Nederland sterker te maken. Zijn wij uh, over tien jaar... Uh, leven we dan al in een federaal Europa? Nee. Over tien jaar... Uh, bestaat GroenLinks dan uh, nog steeds? Ja. Over tien jaar... Uh, GroenLinks dan, he, heeft GroenLinks dan een keertje meegeregeerd? Uh, dat denk ik wel. Over tien jaar heb je dan al een ministerspost bekleed. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Wil je het graag? Ja, dat weet... Zei jouw opa niet van als je iets wil, dan moet je er naar streven? Ja, maar wat ik wilde is volksvertegenwoordiger zijn. En dat ben ik nu met, uh, dat ben ik nu met heel veel plezier... En um, dat is nou niet, dat is het, het worden van minister is niet een ding wat ik nastreef of zo. Dat is, ik wil dit zijn, ik wil hier heel goed in zijn. Um, en ik wil proberen, uh, en met alles wat ik in me, met alles wat ik in me heb... <laughs> wil ik proberen om die samenleving een andere kant op te bewegen... en Nederland weer in beweging te krijgen. Laatste vraag, over tien jaar, ben je dan ja. nog getrouwd? Ja. Er wordt gelachen op het bed, dus het zal wel zo zijn. Jesse <laughs> ja. Klaver van GroenLinks, dank je wel. Proost. Ja, en Jolijn, ook op jou. Dit was de overnachting. Volgende week, mocht jullie huwelijk niet zo goed lopen, hebben wij Dr. Lolf Robert te brengen. <tie>